4 uur. Joris de met het NOS-journaal. De griepprik beschermt dit jaar niet voldoende, zeggen virologen in de Telegraaf. Honderdduizenden mensen die de griepprik hebben gekregen, lopen daardoor extra gezondheidsrisico's, vooral ouderen. De griepprik beschermt tegen veel voorkomende griepsoorten, maar niet tegen de soort die de huidige griepepidemie veroorzaakt. De virologen adviseren risicogroepen om medicijnen te nemen bij de eerste griepverschijnselen.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 Het weer, vannacht vriest het. Overdag trekken wolken over het land en kan er wat motregen vallen. Af en toe komt de zon tevoorschijn. Het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het in de Western heeft het. het al 25 yes, yes, yes, yes. jaar. En jij yes, yes, yes. beleeft het, beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Yes. C -C met, met nu de nacht. Ja, de kippen die hebben geen ophoekplicht meer, maar weinig wel de aankomende 4 uur. 106.9 uur. Nu rider. Like cash and they all just there, Brothers, models, models, filling no share. Fall out, suspense the business. All out is so ridiculous. So not so much attention. Scream out, I'm in the building. the shores, don't forsake this life of yours, I'll guide you home no matter where you are, one day Ik vind het wel een mooie titel van ons programma zo. Wat? De opgehokte plofkip. Nou, Klip, dat kan ik kip, kippen. Vind ik wel goeie, hè. Dus de nachtshift is over en nu is de opgeplofte plofkip? Vanaf 4 tot 8, de opgehokte plofkippen. Plofkip. Live bij, Zf, bij ZFM. Probeer dat eens een paar keer achter elkaar te zeggen. De opgeplofte plofkip. Ja, ja, ja, nee, daar ga je al. Gaat al helemaal fout. Een keer ja. gaat Afieti, hoorde je de night. Wat ik zo tof vind aan die gast is dat hij dan denkt van ik wil een commerciële knijter maken. En ik maak gewoon het hoofdinstrument, een accordeon. Vind ik cool. Ja, het kan niet beter, hè? Vind ik vet? Nou, kan niet beter. Ik weet niet welke vrouw die om speelde. <lacht> en ook nog uh, flowrider samen met David Getta. The Club Can Even Handle Me Right Now. No. Nou, op dit moment uh, dansen wij een menig clipje eruit hoor, hoppateezen. Blijf vanaf de tolweg 10a en zit je nou thuis en hoor je die lekkere beat en denk je godsamme, ik wil wel even mee, jens in de studio. Zeker als je niet kan slapen. Ja. <laughs> ja. Komt, je vriendin komt hierheen hè? Ja, die komt zo, die kan niet meer slapen, die is uh, nou, helemaal die kon, klaar Die komt hopelijk jou. niet zo, want dan wordt het helemaal fout. Nou, dat, we sluiten er gewoon op in de keuken, niks in de hand. En de nou, waar moet het anders? Mercedes waar zijn? moet het anders? Oei! Ow, ik, ik hoop ow, dat ze nu op dit moment ow. niet luistert. Want als, dan ben de, ik ben een zwaar de lul. Als de politie al niet komt omdat het hier zo hard staat, dan komt het wel door deze quote. Oei, oei, oei, oei, oei. oei. Nou, de politie die is, is gewoon nu opgelet. Die komen <laughs> gewoon zo langs. Ja? ja, ja dat is is zullen we dan gewoon een plaats van de police draaien nu? Nou, zijn we het gaan doen? Ja, gewoon uh, doen? Gewoon. Uh, uh, police officer of zoiets hebben rijden. Uh, adem, is, adem is in. Adem is uit. Even baddy take. mediteren, dingetje. Ik ben dat ooit, ik dacht één keer is in een, in een opmaal, of in een opmaal, wat is, zie je, je, gaat nu allemaal woorden gebruiken die je niet wil gebruiken als je vier uur achter elkaar... <laughs> ik dacht, ik ga dat eens proberen, mediteren. Dus ik had zo'n mp3'tje gedownload. Me, me, en het begon best heel mooi met zo van die zee, weet je wel, zo, Dat je denkt van ah, ik word helemaal zen, weet je wel. En toen kwam er een of andere Fries. Ja, nee, nee. Nou, ik was echt... Dat was gewoon meteen... Daarna heb ik het nooit meer geprobeerd. Was ik Circus, zeg? Ja, was eigenlijk. Dat je zo'n duizel zo... Nu in, maar alsjeblieft. En hij krijgt. Nou, vanaf dat moment is je helemaal... Wat een sidekick. Geest Goose zitten. Dat gedoe. Nou, goed. We gaan weer Twins, broer? Of niet al? Ik kan het niet. Twins... Ik ga meestal, altijd als ik iets van accent moet doen, dan wordt het bij mij snel Belgisch. Schuur. Oh, alleen. alle. Allee, ja, amaij, kan mijn gezicht. Oh, ja, met Oh Lekker, lekker, lekker. Gertje, waar ga je naartoe? Marjane, ik ga de dan, naar hè? de K3-meisjes. Hela oh. ho, hela, he, ole. ho. Olé, olé. Maria, kom met n Ik heb net pindakaas. Zitten we echt <laughs> al op dit niveau, ja? Ja, nu al, ja, nu al, hè? Jij ja. komt hier in de sitart, jij komt eens wat prattig Jij woon je niet Jij woon je niet bij. heerlijk. Het krijg je bij deze tijdstippen, wordt het gewoon niet goed meer. Ja, maar het is ook mooi dat je die microfoon open gaat gooien... en dat er iets ontstaat. Ja. Dus gewoon, de eerste drie uur was ik nog een beetje aan het voorbereiden en zo... en nu is het gewoon, ja. want, ik zie het wel. Het is kant-en-klare onzin. Ja, weetje. Wil je ons joinen, tolweg 10A? Er gaat niemand meer komen verder. Ja, ik kan, je bent. Je bent. Ik kan wel blijven. Je bent. Je bent. Ik, ik, mee. ik kan wel in ieder geval zeggen dat je morgen vanaf... Ik kijk even Marcus aan, die weet dat er dingen. Drie uur bij Talassa? Nee, uh, Oh, hij kijkt ook heel bedenkelijk. Twee uur hebben we lang. weet niet. Is het twee uur? Twee, ja, uur, twee uur, uur beginnen we met uitzending. Maar volgens mij kan je er pas vanaf vier uur terecht. Nou ja, anders kan je ergens anders daar. Uh... Ga je bij de buren. bij de buren. Nee, ja, ik, ik, ik bedoel weet... eigenlijk op een ander gedeelte van Talassa. We moeten wel verklaren. Ivo, maken. jij weet dat. Ivo. Wat laat. weet ik? Wa hoe laat, hoe laat ja, mensen <coughs> welkom zijn bij Talassa morgen? Uh, nou, iedereen is welkom vanaf uh, zes uur. Zes uur? Dan is de receptie. En wij? En voor een select gezelschap wat uitgenodigd is. Uh, vanaf drie uur. Meenemen. Ik heb geen brief gekregen. Oh. Maar je deze? Oké, oh. okay, nou You didn't get the memo. Mag ik mijn familie meenemen? Uh, ja hoor. Ik heb 27 nevens en neergezet. Dat, no, dat, dat is weet. allemaal goed. Maar je vader valt al af, want die was net al boos op ja. We nemen, we nemen een grote strandbal mee. Ja. En, uh... en dan, uh, dan laten we ze wegwaaien. Ja. helemaal ja. prima. Met komt het nooit weer toch nog goed uit? Zo meteen hier direct, long way home. Ook Lloyd komt ze nog aan. Dedication to my ex, die geldt binnenkort voor jou, want je vrienden is fucking boos op je. Uh. En, en hier maar is je komt ja. zo wel recht in de studio. Ja, dat, uh, ik denk dat ik kan redden van mijn leven. Daar gaan we zo meteen even mee praten. Een vanstaltige jingles zeggen. Zijn ons toch beter? <laughs> Stef en Stein. Stef en Stijn. Woensdag? Ze zijn knap. Ze zijn intelligent. <laughs> en ze zijn helemaal gaande. Stef en Stijn. Ja. Oh ja, uh, ophokken. Uh, nee, de op nee, de. Nee, de, opgeho de opgehokte plofkippen. De opgehokte plofkippen heet het nu. Het heet geen nachtshift meer. Ja, kippen, net. We zijn meerdere. Ja, ja. De Nacht opgehokte... Nacht. We moeten even die gasten van de jingles bellen of hij even daar de opgehokte plofkippen van wil maken. En als ja, je dat daar zegt. De opgehokte plofkippen. De opgehokte plofkippen. Zo, dat is echt moeilijk. Ik weet nog een leuke wedstrijd. Frans zei Frans in het Frans tegen Frans. Is ja. Frans in het Frans ook Frans? Nee, zei Frans in het Frans tegen Frans. Frans in het Frans is François. Hey Stefan, ik heb nog een leuke weddenschap. Oké, okay, vertel. Als je dat vaker hebt... Oh, oh, oh, wacht, wacht, wacht. Heb je een weddenschap? Ja. Heb jij een weddenschap? Ik heb een weddenschap. Laat me even tijd tijdrekken. Heb ah. jij een weddenschap? Gaan ja, ja, we iets doen? Gaan ja, we iets doen? Ja, ja, Daar komt-ie ja. op. Ja, ja. Ben je veel meer in vergist? Gepist. Weer eens naast de pot gepist. Verpist. Wat ga je doen? Nou. Bucketless. Heb je je trein gemist? Gemist. Ben je een feminist? Ja, ja. Wat ga je doen? Nou. Bucketless! Pak het, bucket, het, Pak het, Pak het, Pak het, het, Pak het, Pak het, het, Pak het, Pak het, het, ja, vertel. Uh-oh, nu komt het. Ja, wie wil de weddenschap aangaan bij mij? Dat is de eerste vraag. Ja, wat, wat is het? Nou, we hebben nu, nu het programma de opgeplofte plofkip. Of de toch? opgehokte plofkip. De opgehokte plofkip. Als je ja. dat 30 keer kan zeggen, zonder <laughs> fouten. Ja, 30 keer gast. Ja, dus, oké. Okay, dan maken we het makkelijk. Nee, maar jij kan het, nu heb je geoefend. Nu kan je het 20 keer, weet je, alles uit je hoofd. Ik kan het 10 keer, denk ik. Ja, maar dat is niet meer leuk, dus dat gaat geen 10 keer. Uh, als je dat 25 keer kan Ja, nee, oh, oh, nee. Mag je blijft in het thema van 25, denk ik. Ja, nou, nou 25. Ja, ja, maar weet je hoe moeilijk de opgehokte plofkip is? Ja, daarom. Als je, okay, dat als je, is echt heel moeilijk. Als je het 20 keer achter elkaar kan zeggen, ja? Ja, zonder fouten, ja. krijg je voor maar 20 euro. Oh, dat... Oh. Nee, dan moet je wel 25 euro nee, doen. Nee, dan moet je het 25 keer kunnen zeggen. En als reken ik het... we morgen reken we alles cash af hier. Ja, maar je weet dat het me dat toch niet gaat lukken. Ja, waarom? Want, kijk, ik voor jou maar een ik... ja. <laughs> kan van mijn euro krijgen. Ja, nou, zaken moet... Ja, dat is wel goed. Ik kan Sander mijn sigaretten alles straks. <laughs> ik weet niet in welk land jij voor een euro nog sigaretten ja, maar kan maar kijk, halen. Ik heb nog vijf uh, cash. cash, coins. Nee, ik, wil het, ik wil het wel proberen, maar dan niet voor geld. Oké, okay, doen we geen weg. Gewoon voor de eer. Oké, okay, maar 25 keer. Oké, okay, als je het... Ja, 15 keer. 15 keer. Zo vaak mogelijk. Okay. Zo vaak. Nee, ja, oké, okay, we gaan ze wel tellen. Ja, oké, okay, komt-ie. De opgehokte plofkippen. De opgehokte plofkippen. De opgehokte plofkippen. De opgehokte plofkippen. De opgehokte plofkippen. De opgehokte plofkippen. De opgehokte plofkippen. De opgehokte. Oh, jongens. Dat was negen keer. Ik zou het vertellen, Ik weet niet hoe jij telt, maar ik heb nog steeds tien. De opgehokte plofkippen. Ja. Daar luister je naar. Niet een nacht het is verleden tijd. Ik probeer nog wel even plaat af te komen De opgehokte plofkippen. Cash, cash, hoorde je met een. met een zeer goede plaat voor met take me home, alsjeblieft. En nog direct <laughs> long way home. Het gaat allemaal over. Hebben jullie ooit wel zo'n vakantie gehad? Dat je dat je zo niet naar je zin had dat je dacht: ik wil naar huis? Ja, dat had ik uh, vier jaar geleden. Wat was het? Ja, toen? ik zie hier. Ik zag hier knikken. Ook al. <laughs> Ja, <laughs> ja, ja dat ja, komt ik. Nee, wat, wat was er, Janine? nee. Wanneer wilde nee. jij naar nooit... huis? Wanneer ik naar huis wil. Nu zeker. Nou, ja. Nu heb je er helemaal geen zin Nu wil ik eigenlijk wel naar mijn man. Nou, als je je sleutel aan Ivo geeft, dan mag je van hem, van hem gaan. Nee, nee, nee. Ik, mag, ik mag altijd naar huis. Van ja, blijf willen. Maar het ging even over die vakantie, jongens. Niet meteen naar zo of Nee, ik. Ik, ik ben altijd heel graag op vakantie, maar ik ga nooit. Ja, ik had wel een, maar ik had echt een erg vakantie. Ik ook. Vertel. Nou, ik was in vakantie in Frankrijk. Ja. Het uh, ja, doet er niet toe met wie eigenlijk. Dat was ook al een... Ja. Met een ex-vriendin dus? Nee, mijn moeder was erbij. Oh. Maar daar ging het niet om. Ik ben daar een weekje geweest. Nou, gewoon de eerste twee dagen was leuk. Daarna, nou, ik weet niet wat dat was. Het zwembad het zat tegen. Ja. Mijn hele hoofd lag open. Oei. Daarna, ik loop het zwembad uit, word ik aangereden om te fietsen. Oh, echt zo'n ongelukkige vakantie. En de... het mooiste was, ik stap het huisje in en ik stap naast het trap, klap ik zo met mijn kop door het raam. Nou... Hoe dat erg je het dan hebt Dat je die vakantie overleefd hebt. Ja, ja. Ook, red uh, mijn vakantie. Red me ook. Bert tegenman, toch? Het was uh, red mijn leven meer volgens mij. Maar dat doet er allemaal niet toe. Ik heb het overleefd. Wel met heel veel spijt. Ik doe het nooit meer. Ik blijf wel lekker in Nederland. Ja, Afro ja maar dat vind ik ook meteen weer negatief. Ja, of Aline wil mee overkomen. Misschien wordt ja, het dan ooit nog eens wat. We gaan het gewoon het deze is. zomer overdoen in de Kijk. Nee, ik ga nu naar de derde. Je kan ook helemaal in bubbelen. Ja, nou, dat vind ik goed. En nou, als je me dan van de Eiffeltoorn afgooit. <laughs> nou <Nee>, jongens, dan staat je weer terug? Ik heb altijd, zo, altijd zoiets van. Als je dan een kutvakantie hebt gehad, wordt de volgende. Ik heb het twee keer gehad in mijn hele leven. Oh. Van, van de drie relaties die ik heb gehad, zijn er twee uitgegaan in de ja, zomervakantie. hoe lang waren die relaties? Ook echt gewoon uh, eentje van vier maanden, eentje van zes maanden. Ah, oh, dat is bij elkaar een jaar. dus komt... Oh nee, nog niet eens. Ja, nee. <laughs> zie je, het is alweer wel. <laughs> en dan laat. nog een van negen maanden. Dus ik heb een, in mijn leven een jaar en negen maanden relatie gehad. Nee. Maar dat twee keer uitgegaan op vakantie en dat vond ik <laughs> ook wel kut. Maar waarom ging je het specifiek op vakantie uit dan? Ja, dat weet ik niet. Waarom ga je überhaupt op vakantie als het niet lukt? Ja, elke keer als ik op vakantie ga, dan word ik mijn relatie uit. Ja ik weet niet. Dat gebeurt op vakantie, denk ik. Heeft Sander nooit iets meegemaakt? Want hem horen we weer niet. Ja, boek. je bent weer heel erg stil, Sander. Ja, maar nou, ik heb het ook al een keer meegemaakt op de camping. Oh nee. Op de camping! In Nederland zeker, hè? Ja. Nee, in Duitsland. Oh zeker, Braadworstencamping, gaan we al. Nee, dat was een. Uh, we hadden een leuke camping geboekt en dan bleek later een camping te zijn. GELACH ah. <laughs> nou, ik weet niet wel. De boek is juist. Ja, toen uh, kwamen we naar. Hollywood. En toen <laughs> oh, is het gelukkig oh, om erop. Dus dat doen we ook nooit meer. Dit soort onderwerpen bespreken we ook echt om half. Vijf. Dat, je, dat je ook gewoon op die camping staat. En dat iemand je vraagt waar is mijn haring. En dat je zegt hier. Ja. Tijd voor je weer update, meteor Vanavond bewolkt met soms motregen en lokaal eerst ijzel. In het zuiden eerst nog wat zon. Vanmiddag in het noorden doog. De temperatuur die ligt tussen de 3 en de 8 graden. Morgen is het zonnig zonder opklaringen. Um, in de tweede middag helft bewolkt er vanuit het Noorden regen. Stevige noordwestelijke wind met 5 tot 8 graden.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 I'm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 van, moeder, van mijn moeder, dus van mij, de van jou, CD van mij. Kom binnenkort komt er een nieuwe versie van dit liedje uit, hè? Spotify account van mij, Spotify account van jou. Ook. CFM. <laughs> request. Door de Agduine Munich, de kapitein Deel 2. En ook nog OGN en Magic. Stijn duurza. Hallo. Jij uh, hebt uh, een CFM request ingediend. Ja, dat klopt. Waarom deze? Ja, ik vind het gewoon een heel lekker nummer. Het is <laughs> zo'n kut argumentatie. Ja, ja, het, wat moet je anders zeggen? Lekker. Uh, waarom vind je het zo goed? Waarom diept het door in jouw emoties? Ja, het is, ja, ik ben sowieso een fan van de Nederlandse hip-hop en dit is gewoon, ja, het is iets anders en toch is het wel lekker. En, en wat wil je horen dan? Uh, Typhoon met van de regen naar de zon. CFM Request. Wat ik heb gezien, zoveel gezichten, zoveel plekken, zoveel bediend. Huizen zijn verwarmd, grachten zijn verlicht. Wij kijken naar morgen, altijd wat nieuws in zicht. Van de regen naar de zon, van de hemel tot de grond. schepen voor het water van de regen, naar de zon en aan de zon. Zo mooi, zo fris, zo schoon, zo ook precies het tegenovergestelde. Het land waar ik woon vecht voor een bestaande liefheb, waar alles duurder wordt, maar ook weer ondersteund wat als ik niets heb. Ons land, zo klein in de wereld ook. Grenzen vervagen, macht overgedragen. Nederland is niet meer het centrum van de wereld. Maar de wereld heeft ons nodig en wij haar. Land van verbonden en afspraken. Allianties, actes, regels verdragen. Groot in het voorlopen, een strategie. Plek voor vrijheid, zoekers mentaal en fysiek. Joden, hugenoten moslims, filosofen Oorlogslachtoffers die aankomen per boot Surinamens, Antis, Turken, Marokkanen, Indo's en Polen Het geeft ons kleur, het maakt ons groter Waar De grote vraag maakte van handelaren wereldveroveraars. De ontdekking van de houtzaagmolen voor de scheepvaart maakte ons koning te water. Voor het graan, voor de specerijen. bakhuizen vol, achterpanden rederijen. We zagen zoveel, zijn zo groot, maar als het kantelt zien we massamoord, apartheid, slavernij en de slavenhandel. Zonder donker kan het licht zichzelf niet kennen. Vandaar de onwetendheid rond 5 december. De wereld draait door, we deinen mee, houden vast. Verandering is confronterend. Ik ervaar het elke dag mijn land en mijn haven. Zelfs de wind hocht hier, verkorting op stormachtige dagen. Wij wordt bepaald waar we gaan, niet waar we waren. Houden de macht bij het Volk en laat de angst varen. Yes. Van de regen naar de zon. Heerlijk. Ja, Heerlijk. Tyfoon. Hier bij CFM. Ik voel hem nu pas, hè? Naar ja, de inkakmomentjes van de muziek. Nah. Nee, maar kijk. <toss> sorry hoor, sorry hoor. Nee, ja, maar niks uit. Hoort kijk, erbij. Kijk, het is waar Stijn en ik in ons programma nu na een week ook al last van hebben. Onze muziek smaak is gewoon heel anders. Dat is niet erg, het is gewoon nou. gezond. Nee, maar mensen horen verschillen te hebben in muziek smaak en in andere dingen. Want zo'n tyfoon maakt zijn teksten super sterk. Zijn muziek is ook echt heel goed. Maar het is niet mijn muziek. Ja, ja maar maakt meer van Ogin en zo. Ja, ik sowieso. Maar <laughs> nee, gaf heb je, je al gast hard al. wel. Gast heb je die rode ooit gezien? Daarom hou ik van O'Gene Keer <laughs> Dus jij, jij valt op op Gingers? Nee, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen. Oh nee, ga ik weer meteen ik net alle Gingers blij. Nee, um, zij heeft een periode blond haar gehad toen vond ik haar wel aantrekkelijker. Maar, nee. ik... maar je, je volgt dat ook echt gewoon. Ja, zij... nou, ik ja, moet dan... eerlijk zeggen, rondom, rondom dat meisje heeft bij mij zich een lichte opzet. Maar dat komt ook wel omdat het een beetje een grap is in onze vriendengroep geworden. En op een gegeven moment ga je ermee in en overdrijf je dat een beetje. Maar doordat je het aan het overdrijven bent, wordt het toch ook een beetje realistisch of zo. Ja, ik snap het. Is dit is heel diep dit. Maar... Ja, dit, dit kan eigenlijk. Het komt echt ja. uit je hart. Volgens dit is mij. echt filosofie FM. <laughs> Zou dat bestaan? Filosofie, filosofie FM. Pas wel. Ik, ik weet nog wel, ik werk uh, ik, ik bij CFM zelf, dat is echt drie, vier jaar geleden. Dus had ik bij uh, meer radio, Lokale Onderzoek van de en Meer. En um, daar deden ze alles, deden ze Meer in de titel. En dan hadden ze ook een programma en dat ging over spiritualiteit en filosofie. En dat heette Er is Meer. Dat vond ik zo. Nee. Ja, zo. Ja, je mag de concurrentie niet bewachten. Het nee. is heel kinderachtig. Nee. Gewoon, na, gewoon naar CFM luisteren. Gewoon naar CFM ja, Cf ja, Cf ja. luisteren. Dat is eigenlijk de conclusie. Dat is ja. heel onaardig. Nou, waarom? Ja. Nou, Waarom niet? Goed. <laughs> Plat? Ja. is CFM, de nachtmarathon, de opgehokte... Nee. De, de opgehokte volkkippen. De opgehokte plofkippen. Ja, juist. De opgehokte plofkippen. Met zometeen de nieuwe Taylor Swift. En hier is Koning Armee van Buren. En Drowning... Zeggen jullie David Getta of David Getta? David Getta. Nee, ik ook David Getta. <laughs> ik David. Daav David, David Getta. Ja, maar yeah. David in David, ja, ja, ja, yeah, David is heel Super Nederlands. David, David, da oh, en hoe zeg je Getta dan uit? David Getta. Van Getta. David Getta. Getta. Getta. Ja, ja mijn Nederlands is nooit goed bij mij geweest. En ik ja. ook niet. En volgens Ruits, volgens, en mij, is, en volgens mij is het, zeg maar, noemt iedereen hem David Getta, maar is het eigenlijk David Getta? Getta ja. toch? Ja, zullen we daar ook even over bellen? Ja, gaan we even vertellen. Ja, ja mogen, we mogen we de bucketlist weer <laughs> <laughs> Hoeveel, Ja. Wat is nu de wetenschap dan? Of het David of David Guetta is. En dan laten we Google Translate bepalen. Is goed. Oké, okay, nou dan komt er weer de wetenschap. Ja. En je vindt nu vergist. Vergist. Weer eens naast de pot gepist. Verpist. Wat ga je doen? doen nou? Bucketlist. Woe. Heb je je trein gemist? Ben je een feminist? Wat ga je doen? Bucket list. Bucket, bucket, bucket, bucket, bucket list. Bucket, bucket, bucket, bucket, bucket list. Ben je klaar voor de keiharde waarheid? Ja, hey, waar werden we? Weer om de eer, gewoon. Ja, ik, dus ik zeg, ik zeg David Getta en jij zegt David Getta. Ik zeg ja. David Getta. Oké, okay, nou, dan komt ie. Nee, ik dacht hetzelfde als jou. Sander dacht Guetta. wat anders. Wat, oh, wat dacht jij dan? Ja, ik dacht hetzelfde als jou. En, wat, en wat dacht jij? Oh, ik, dacht jij dacht, dacht, David, David, ik dacht David Ja, Jij dacht David Guetta. Da okay, ik dacht hetzelfde als jou. Nou, komt ie. Okay. David Getta. Ja, David Getta. Dit lijkt meer op een Chinees, maar ook <laughs> David Guetta. En wat is het in het top? Oh, nou, 148 48, in de top 40. Sammelebaas, oh, sammelebaas. Nou, dit is nou weer <laughs> zo stereotyperend is dit ook gewoon vreselijk. Maar uh, dus David Getta. Nou, we hebben jullie er weer, weer, hè? David Getta. Ik heb altijd gelijk. Ik, ik heb nu, nu heb ik ook gewoon zin in Chinees. Wat van zeg je, van, Ivo? Uh, uh, Ivo? Ivo? Ivo moet wat zeggen. Ivo, Chinees? Weer ik... een rondje. Weer een rondje. Nog een. Kofje koffie, koffie graag. Ja, doe ik zo. <laughs> met een koekje erbij, hè? Ja, met een koekje. <laughs> Ik heb ooit een keer wel eens een koffie van 2,40 euro besteld omdat ik zoveel honger had en ze hadden alleen maar die ja, jij was daarbij. Ja. Toen bestelde hij een dubbele espresso dat is gewoon 5 euro en toen moest hij 5 euro afrekenen. Ja, maar gewoon echt zo'n klein lullig kopje, weet je wel, dat je echt denkt van nou... Het was, het was, heel heel, cool. het was niet eens heel dubbel. Oh. <laughs> alleen de betaling voelde heel dubbel. Man. <laughs> <laughs> het is de nieuwe Taylor Swift hier bij de opgehokte potkippen. <laughs> Kijk, je weet hem. good for a weekend so like a daydream.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 Hallo. Hey Sam. Hallo zeg. Liener. Nee, nee, hey. Um, ik ga je wel even een kleine disclaimer geven. Je bent op dit moment op de radio. Oh, wat gezellig. Wat, wat, ben je nuchter of hoe, wat is je toestand? Redelijk nuchter. Re redelijk nuchter. Ha, niet dus. Hoeveel <laughs> wijtjes zijn dat? Uh, 48. Vijf en hoeveel ervan zijn, zijn er nog gelogen? Eh... Uh... <laughs> Twee? Twee, dus het zijn er zeven. Twee flessen zijn, ze. <laughs> nee, twee. nee, vijfbijntjes. Oh. Oké, okay. en wat ben je op dit moment aan het doen? Ik zit in de trein. In de trein? Rijden die nog? Rijden die dan op? nog? Ja, yes, zeker. <coughs> Ik rijd nu bij uh, Amsterdam-Slotendijk. Oké, okay, dus oh, oh. als iemand nog een chick wil oppikken, ze moeten naar Amsterdam-Slotendijk. Op schieten, 8. Hey, ik, ben, ik ben onderweg naar Schiphol, sukkel. Ja, maar dus op Schiphol. Oh, je gaat weg? Je gaat helemaal weg. Doei. Landtijd, nee, godverdomme. Ga... zwaaien. Nee, schat, ik wil naar huis. Hé, hey, um, wij zitten hier een nachtmarathon te maken tot 8 uur s ochtends... en we hebben enigszins motivatie nodig... dus kan je even op je meest zwoele, sexy stem even iets liefst tegen ons zeggen. <tie> ja, wat wil je weten? Ja, ik wil niks weten. Ik wil gewoon dat je even iets gaals tegen me zegt. Oeh, la. <tie> een, een, een hele geile. Ze zitten in de trein, hè? Ja, zitten, ja, al die mensen die kijken... Laat ze even allemaal schreeuwen ja, zitten? Nou, Kijk, ik zit uh, tegenover Robert... ...en die zit echt heel erg... centraal <lacht> <lacht> een hey, geval... heel veel plezier met Robert, hè? <lacht> hey, kom je na Robert wel weer even... Kom je na Robert wel weer even een keer bij mij langzaam? Uh -oh. Tuurlijk, tuurlijk. Oké, okay, toppetje. Hey, fijne dan avond dan nog, hè? Ja, maar serieus, hoe kom je erop om mij te gaan bellen? Nou, jij op mijn Instagram-foto's. Ik dacht, hé, hey, die is nog wakker, nu ben je er nul. <laughs> <laughs> maar ten, thanks for oh, your okay. like, mijn ego was weer zeer gestreeld. Oh, shit, man. Dit is gewoon zwaar. Ik ben gewoon zwaar betrapt. Yep. Op masterbeer. Master. Hé, hey, neuk ze vanavond. He, vanavond. Hey. You sucked me in and played my mind. Just like a toy, you would crank and wind, baby, I would give to you, word it out. You left me lying in a pool of doubt, and you're still De vrouw die bekend werd door de film Coyote Ugly. Zijn er hier mensen die die gezien hebben? Heb ik heb het nooit gehoord. Coyote nee. Ugly niet. Dat gaat over. Zij gaat dan naar New York om singer songwriter te worden. Maar dat lukt dan niet en dan heeft ze geen geld en bla bla bla. Dus dan gaat ze werken in de bar, Coyote Ugly. En dan moet ze ook strippen op de bar en zo. Heel oh, die heb ik al gezien. Ja, met je moeder. Ja, ja. Nou, ja, de kutfilm is dat. Fantastische film. Ja. gaat hem zo meteen bij terug. Root komt eraan. Ook vet en small, turnaround.